Zit van der Linde met het NOS-journaal. De VS en het Verenigd Koninkrijk zijn het nog steeds niet eens over de vraag of Oekraïne-westerse lange afstandswapens mag afvuren op Rusland. Gisteren was de Britse premier Starmer op bezoek in het Witte Huis. Meerdere westerse landen, waaronder Nederland, vinden het goed als Oekraïne die wapens gebruikt tegen Rusland, maar de VS moet er eerst toestemming voor geven. De A12 bij Den Haag wordt vanmiddag toch niet preventief afgesloten vanwege een klimaatprotest van Extinction Rebellion. Gisteren werd gemeld dat dat wel ging gebeuren, maar het bleek niet goed gecommuniceerd. De blokkade is uit protest tegen overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. De demonstranten willen ook gaan overnachten op de snelweg. Er is geen politie om in te grijpen, want agenten staken voor een betere pensioenregeling. Landen in het midden en oosten van Europa bereiden zich voor op extreem zware regenval. In het zuiden van Polen zijn al twee dorpen geëvacueerd vanwege die overstromingen. Ook in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk wordt noodweer verwacht. Regeringsleiders in deze landen hebben de bevolking gewaarschuwd de regenval niet te onderschatten. Zimbabwe gaat 200 olifanten afmaken. Dat doet het Afrikaanse land vanwege de ongekende droogte. Die leidt tot voedseltekorten in het land, ook onder dieren. De maatregel moet het ook mogelijk maken de groeiende populatie van de olifanten aan te pakken, zei de Zimbabweanse overheid. Zo leveren er in het grootste natuurreservaat van het land 65.000 olifanten. En dat is meer dan vier keer de capaciteit van het park. In april riep Zimbabwe al de noodtoestand uit vanwege de droogte.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 In zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Hé, hey, ben je daar? Uh, zijn we zijn wel in de lucht, hè? Ja, we zijn in de lucht, joh. Nou, en, uh, wat leuk? Uh, het is een ding waar ik uh, even uh, uh, nog uh, voor moet uh, leren... Want uh, ja, ik doe de techniek zelf Ja, nu. techniek, muziek uitgezocht, muziek de, programma's, uitgezocht samengesteld. programma's samengesteld. Je bent dus goed bezig, hè, moet ik zeggen. Uh, ja, ik heb er ook een goed uh, gevoel goed over. Goed gevoel over, ja. En uh, ja, nou ja, eigenlijk uh, uh, zijn we niet alleen. Even kijken nee, of ik. Uh, maar in ieder geval welkom, om, uh, uh, uh, welkom bij Goedemorgen Standvoort. Op zaterdagochtend, tussen 10 en 12. Op de en zaterdagmorgen. Ja. En uh, nou ja, het is... Uh, Gerlhoofman, Hans het is lekker weer. Het, sorry, wat zeg je Ger? Het is lekker weer. Ja, het is heerlijk weer. Ja. En uh, ja, eigenlijk moeten we een liedje gaan zingen voor Ger, want hij is jarig, maar dat uh, hoeft, niemand, hoeft niemand te weten. Nee. Nee. Hoor ik al wat, joh? Ja, ik weet het niet. Ik, heb, ik weet helemaal niets. Ik, ik probeer maar wat, hè? Ja, maar volgens mij zitten we in de lucht, weet je zeker? Ja, we zijn wel in de lucht. Oké, okay, ja. nou, dat is hartstikke mooi, dat is, uh, nou, laten we maar beginnen met uh, muziekje. Uh, ja, dat is een goed plan. Ik heb wat opgestaan, maar ik zoek even knop. Oh, je thuis. zoekt even de knop uh, hoe je dat uh, uh, uh, hoe uh, heb, uh, on air kan brengen. Hoe dat zeg maar. Uh, <laughs> ja, anders uh, praten we Wacht, gewoon even, even je door. Ik heb een koptelefoon op. Ja, ik, uh, die heb ik dus niet. Nee, ja, oh, jij moet ook een koptelefoon. Uh. Ja. Dus er wordt nu verschrikkelijk uh, gestolen aan oh. een koptelefoon. Want uh, ja, we hebben een hoop uh, technici bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Maar iedereen was verhinderd, uh, kennelijk. Dat is heel jammer. Dus uh, Germ moet dat zelf gaan doen. En uh, ja, we hebben een aardig programma. We hebben... Uh, uh, even kijken, wat gaan we allemaal doen? We gaan zo praten met Heerle Jansen over uh, de open monumentendagen. Ja, het wordt om elf uur, ja, elf elf uur, uur geopend. Ja. ja, ik ben bezig om het uh, uh, Helemaal elf uur wordt geopend, inderdaad. Uh, Arthur van Dijk, uh, die praat nog even oh. over, die, over die brief. Ja, uh, de, muziek, de muziek deed het al. Oh. Dat is grappig. Oké. Okay. Nou, dan hebben we in ieder geval de boel aan de, aan de, aan de, aan de, aan de run. Ja, oké. Okay. Moet ik het programma nog even verder aan Ja, ga maar, ga maar lekker door. Nee, oké, okay. uh, Arto van Dijk, de commissaris van de Koningin van Noord-Holland... Uh, ...die heeft op Halem 105 iets gezegd over die brief die hij gestuurd heeft... ...over uh, asielopvang... Um, Carina uh, Veren heeft een opname gemaakt uh, met de brandweer over uh, mogelijke duimbranden en wat je ja. daar tegen kunt doen. Hè? En we gaan natuurlijk weer een droge periode tegemoet. Ja, we gaan weer een droge periode tegemoet. En um, ja, Marco Termes, uh, onze uh, voormalige uh, dichter aan zee en schrijver van vele boeken... ...die komt uh, aan het einde van dit uur praten over zijn nieuwste boek Vuur. Ja. En in het tweede uh, uh, uur gaan we nog even uh, wat zaken over Zandvoort uh, behandelen. Um, wat hebben we nog meer? Karine uh, heeft nog een opname gemaakt over mee mediat, mee meditatie. Ja, dat is wel leuk voor jou ook. Uh. Ja, is dat leuk? Oké. Okay. Ja, want dan um, uh, kan je in ieder geval een klein beetje rustig ja, worden. Ja. Niet, gaan we, niet, om, niet gaan we om zeker doen. Gaan we zeker, ik probeer ook een beetje langzamer te praten dan. He? Ja, dat is wel. Dat is um, het Strandschaaktoernooi komt er ook weer aan. Daar gaat Hans Drost nog iets over zeggen. En uh, tenslotte Willem Strooman. Uh, ...kom praten over uh, Sanford Classic Concerts... ...die morgen weer een, uh, in de uh, kerk een, een uitvoering heeft. En daar komen enkele mensen die op het Prinses Christina concours hebben uitgeblonken. Nou, dat is ongeveer het programma. Um, Leuk ja. om te horen. Ja, zeker. Op, <lacht> ik, wist, ik wist het al. Samengesteld door Ger. Ja, en, de muziek is van Ger. muziek is van Ger. Ga, Ger gaat meepresenteren. Alleen Hans is uh, van zichzelf. <laughs> Ik lig boven mezelf. Even beginnen met de Beatles, hè? Zo... Ja, lekker man. In Zo my altijd. life. In my life, jongens. There are places I remember all my life. Though some have changed. Some forever, not for better. Some have gone. And some remain All these places Had their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead And some are living In my life I've loved them all But of all these friends I've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 in my life I love you more Oh, I know I'll never lose affection For people and things ja de Beatles bij ZFM. goedemorgen: het is bijna tien over tien en aan tafel mm. zitten Himme Jansen. En, uh, Fred Rozenhart. Fred Rozenhart. En uh, we gaan praten... Ja, dus doe maar even naar je toe. Ja. We gaan praten over de open Monumentdagen, Want ja. uh, die staan op het punt van beginnen. Over 50 minuten gaat het uh, gebeuren. Hè. Ja, het oh. wordt uh, uh, geopend door de burgemeester. Hè? Ja, door ja. de burgemeester. Het gaat gebeuren op de boulevard, begrijp ik. Uh. Jullie ja. klopt. Jazeker, maar we hebben een eigen burgemeester bij ons. Ja. En dat is al jaren de monumentenburgemeester. Dus eigenlijk moet uh, David straks een uh, ketting om uh, Ook afgeven. Omhouden bij Fred, ja. Ik heb wel maar vandaag is het in een andere rol. Ik zeg tegen Fred, okay. kun jij iets doen met redders op zee? Nou, Fred, vertel maar. Ja, wat ga je nou ja, doen? ik ben uh, dus eigenlijk lopen burgemeester, fictief, fictief. En dan ben ik ben nu ook de lookalike van ome Joop Jacobus Koper, de echte mensredder. Of de, ja, de Doris Rijkers van Zandvoort. ja. ja daar ga ik alles vertellen. Dat nou, wat goed. Ja. waar ga je dat vertellen dan? In de uh, het gaat, eerst de opening doe ik met de burgemeester ja. en dan lees ik het dicht voor. Ja. Hè? Joyce Gove. Joyce Gove die maakt ja. hele mooie foto's. Ja. En dan ga ik naar oude, het oude raadhuis, waar die ook de expositie zijn. Maar in het middenterrein ga ik alles vertellen vanaf Maria van Begondië. Hoe de mensen gered werden vroeger. Wat een uh, vreselijke toestand ja, was als we met als de redder. De... En ook, wat ook erg is, die mensen die hun leven hè, waren niet rijk, die redders... En, Hoeveel die bergers dan wel heel veel geld ja, verdienen. Zij ja. kregen maar een paar honderd euro gulden. En die anderen kregen wel 1500 gulden. Ja, dus ja. dat die omstandigheden wil ik gewoon vertellen. En het zijn ongelooflijk leuke anekdotes te vertellen. Absoluut, geloof en, ik graag. Het ja. kan bijna al, niet anders zijn, 200 jaar. Ja, en het is, het is zo leuk ingericht. Het is gewoon heel gezellig wat je gedaan hebt, jullie. Nou, wat goed. Het, ja. Die ruimte. Nou ja, en, tegenwoordig hebben ze zo'n 300, 400 pk achter zich hangen. Hè, met, ja, de ja nee, met, nee, met, nee, met de roeien Als pletterman <laughs> moest je gewoon ja. die golf in... En, ja en dagen was je bezig om mensen te redden. En toen gingen de boot in met paarden. Een puntpaarden Ja, ja, in. Tegenwoordig zo. hebben ze ja. een prachtige machine ja, gescoord, een die nieuwe. Dieren. Ja, ja wat hebben de mooie foto's he, met paarden. Oh ja, ja. Maar toch hebben ze hun leven. Doen Jawel, nee, het dat steeds, is het he. kun je, het is natuurlijk uh, altijd toch, je moet die zee op. Ja, uh, ja, daar ja. kun je enorm veel respect ja. voor hebben. Ja. Dat is natuurlijk zo. Ja. Nou, het is niet alleen de hè die uh, centraal staat tijdens de Open Monumentendagen, die twee dagen duren. Nou ja, ik vond het wel heel belangrijk samen met de mensen uh, van Beleefs antwoord dat je KNRM dit jaar centraal stelt. Ja, ja, ja, maar daarnaast ja, ja. zijn er zoveel deelnemers. En dat zijn de twee kerken. Ja, de uh, Agatha en de Protestantse ja, kerk. En daar he, de kerk staat Klein. ook een heel team vrijwilligers klaar. Wat goed? Uh, dan Hotel Faber. Ja, Hotel Faber. en wordt Faber. Ja, ja. Ja. ja, die heeft vorig jaar voor de eerste keer meegedaan. En hij vond het zo leuk. En in al zijn drukte met de ontbijten en de gasten. ...ontvangt hij heel veel mensen. Ja. Er zijn echt veel mensen die zeggen... ...ik loop hier altijd langs en ik ben nog nooit binnen geweest. Nee, dat moeten ze zeker doen. Want er andere prachtige schilderijen Eem. van zijn vader... Hè? ...Martin Fabro. Ja. Uh, ja, die, die moet je gewoon gezien hebben als standwoorders sowieso. Ja, het is een soort stijlkamer. Ja, en en ja. wat leuk is, is ook... Uh, ...gisteren werd ik gebeld door... Uh, ...Marco Bergman van het NS-station. Mm -hmm. Waarom staan wij niet op de Nou ja, rotte? dat wilde ik uh, vragen. Ja. Maar daar komen we straks even op terug. Want er zijn misschien nog meer plaatsen hè, die eventueel in aanmerking kunnen komen voor open monumenten daar. We ik. hebben nu dat routeboekje gemaakt ja. uh, en daar staan twee routes in en een hele hoop vergeten verhalen. Okay. En aan de hand van die routes kom je langs al die monumenten, want ja, kijk ja. eens naar de Halemmerstraat hoeveel monumentale ja, panden daar staan. Ja, ja. Dus je gaat gewoon een, een route doen. En ik denk met, met een beetje mazzel red je dat in één mm -hmm. dag. Ja. En anders doe je morgen nog een rondje. Ja, laten we even terug gaan naar Faber. Hè, want daar kun je ook uh, treintjes zien. Ja. Uh, morning de eigen, eigenaar met mijn zoon tegenwoordig. Het uh, ja. is een verzamelaar van uh, treinen en auto's. Ja. Ik, ik, ik ken de plek, plek goed, dus, uh, maar het is ook prachtig om te zien. <laughs> dus, maar het is heel leuk dat hij meedoet, he, want het is natuurlijk een bedrijf dat al ruim 90 jaar bestaat. Hm. Nou ja, Ik kwam toen en toen was ik nog bedrijfscontactfunctionaris. En toen zag ik dat hij 75 jaar bestond, inmiddels alweer hm. veel langer. Maar toen heb ik een hele rondleiding gehad. En toen dacht ik, dit is veel te leuk. Daar moet je meer mee kunnen doen. Ook ja, ja. voor de monumentenroutes. Want hij heeft stijlkamertjes ingericht. En mm -hmm. Heel veel verzamelingen. En wat ik zo leuk vind, is dat die mensen altijd terug blijven komen daar. Ja. Ja, inderdaad. heeft echt heb heel veel, veel trouwens. gasten, vaste gasten ja. Ja, absoluut. Um, uh, vorig jaar is het natuurlijk ook geweest, al een paar jaar dat open monumenten daar Is daar nou veel belangstelling voor? Hoe ja. mensen komen er ongeveer ja. op? af ja. is dat te ja. zeggen. Um, vorig jaar hadden we dan uh, in het Raadhuis ook de bovenzalen open. Mm -hmm. Het Raadhuis of de Raadzaal en de Kleine BMW-kamer en de burgemeesterskamer. Alleen, uh, het is heel arbeidsintensief. En als ja. we dat doen, dan moet je ook een beveiliger inhuren. Ja. Dus we doen dit keer niet de bovenzaal. Nee. En misschien volgend jaar weer wel. Ja. Ja. En ja. misschien volgend jaar een opening in het NS-station. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Want dat ja. is zo'n ja. prachtig gebouw. Ja, prachtig gebouw. gebouw ja, met veel historie natuurlijk. Ja. Fred, Fred jij ja, gaat dus veel vertellen over de KNRM. Ja. 200 jaar. Uh, ik denk dat je geïnspireerd bent door de expositie die momenteel uh, is. het de museum. is geïnspireerd. En ik uh, moet zeggen, in 2007 heb ik een Heel schreven over Doris Rijkers en Neeltje. Voor ja. het museum in uh, Den Helder. Oké. Okay. Daar werkt dus steeds al met, uh, met mensenleiders ook mee bezig eigenlijk. Wat er allemaal gebeurt, wat zich afgespeeld heeft. Ja. Dus dit is eigenlijk... En dan kan je ook Jacobus kopen, kan je ook vergelijken. Ja. En het is, gaat niet zoveel uh, Doris Rijkers heeft heel veel mensen gered. Jacobus iets minder. Maar dat maakt niet uit, elke... Redden. Denkeling is een redding ja. eigenlijk ja, voor iedereen. Ja. Dus dan moet je gewoon een, dat is gewoon heldendaden en zijn mm -hmm. mensen die gewoon voor het dag en dauw gewoon het water in gaan om jou te redden. Ja, waanzinnig. Ja, ja, dat moet je maar eens goed bij nadenken. Je moet je goed bij nadenken, uh, ja. dat doen we soms niet en we moeten ook niet vergeten hoe het mooi is. En wat ik ook vertel is ook over die historie van het gebouw eigenlijk mm. ja. de, de symboliek van die deur. Ja, ja elke keer ja, en, denk politiebureau. Ik, politiebureau ja. maar ook dan moet er moet echt gelakt worden die deur. Dus een oproep eigenlijk mag die deur Gelacht worden in zo Zo'n mooie symboliek van allemaal van de brand en alles. Dus dat moet gewoon uh, een oproep of dat niet gelacht kan worden. Ja. Maar, ja. maar voor eerst is het gewoon... Uh, ik ga alles vertellen over de, ja, over de zeehelden en hoe mooi het is. En zo, ja. maar al die boekjes, die wandeling, wat jullie ook over had. Die zijn zo uniek. De verandawoning. Want elke kennis, die collega of familie. Die zei, wat is Zandvoort mooi met al die veranda's. Wat is dat maximum hof hm. mooi. Ik denk, nou, dit is echt... Uh, ja, en wat nu ook bij de Watertoren ook wordt. Ja, het wordt echt prachtig. Ja, nee, dat wordt er we hebben mooi. natuurlijk ja. al, Dat is redelijk, dat is redelijk. Maar ja, we moeten ook een stuk vooruitkijken. Voorlopig wordt dus de, de watertoer voor, ja. alleen maar afgebroken. Want we hebben nog steeds. Klein, Word er, ja. Wordt die nou helemaal afgebroken? Ja, dan, ja. Dan, ja. ja. In, ja. De bijna wel. En, en, en dan gaat hij weer omhoog. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, nou, ja. Ik heb nog geprobeerd die boven huis te kopen. Ik denk dat doe ik dan leuk. Ja, ja, maar je kwam een paar duizend euro Kort. Ja, ik is een crowdfunding graag. Hypotheek was een klein probleem. We hadden het net al over dat er eventueel meer plaatsen zijn in aanmerking zouden kunnen ja. komen. Hè. Het station vind ik een hele goeie, want ja. die had ik ook opgeschreven. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Nuf. Ja. Ja. Nuf is een plek waar natuurlijk ja. enorm veel gebeurd is. kerk, ja. is een oude Met, kerk vissers die kwamen daar ja. samen om dan naar Hanen ja. te lopen en Goed noem maar op. idee, Hans ja. gaan we... En, uh, ja. uh, uh, hoe heet hij? Peter en... Bluis, die weet daar alles van. Ja. Ja. En die zou, denk ik, wel uh, bes beschikbaar zijn om daar uh, ter plekke wat over te vertellen, bijvoorbeeld. Maar Nuf, en, en nog één, de begraafplaats is ook ja. een plek waar heel Dat veel is historie kroch. is. Ja. Nee, nee, naast de krocht inderdaad, de de de maar ook de algemene begraafplaats. de nou, die oude begraafplaats daar naast de Aangetakkerk is natuurlijk ook. Uh, ja, best uh, ja. En de kippentrap. Ja, kippen, de de ja de zeker. Maar we hebben ook een, Met de Stichting Cultureel Behoud Zandvoort. Uh -huh. uh, en daar zit ook die mevrouw van de begraafplaats in, Christine Thien. ja uh -huh. En nee, hoe uitgebreid kun je het maken? Want ja. je moet het ook een klein beetje compact uh, houden. Daar ja, ben ik met je eens. Je eens. De mensen van je er komt geen hente aan. Ja. Plus, plus dat je nog die mensen moet hebben die het uh, uitleggen. En uh, eigenlijk moet ja, je er bijna ja. de hele dag staan. Hè? Eigenlijk wel. Want in het NS-station ontbreken de vrijwilligers ja. okay. met uitleg. En ja. bij de kerken en in het Zandvoortsmuseum ja, en in het raadhuis uh, ja. dan ja. krijg je een beetje dat warme bad als je binnenkomt. Ja, dat is waar. Ja. ja. En maar, het, het Zandvoortsmuseum doet ook uh, gratis mee met een fantastische tentoonstelling over ja. de KNRM 200 jaar. En dat, ja, is heel, wie, dat is net geopend. Wie nog niet geweest is moet daar zeker ja, heen gaan. Dat zeker is. weten. Ja, ja. ja, leuk hoor. Ja. Was jij vorig jaar ook bij betrokken? Fred of niet? Ja, ik ben ja? een paar jaar Lokerburgemeester. burgemeester maar, oh, ik oh, je bent een fik... paar jaar al? Ja, leren. ik heet Fik Tief. En... <laughs> ja, dat is mijn naam. En ik heb zo gelachen. Al... Want heel veel mensen dachten dat serieus de burgemeester was. Dus David zei: Fred, ga geen afspraken maken. Want er kwamen mensen over woningnood of bomen. Ik zei: die... Komt u maar van de week op spreken. Ja. Dus die mensen kamen ook. Dus wat, wat, je voor... wat hebben we vorig jaar gedaan dan? Uh, vorig jaar uh, hebben we de route gedaan over de, de straat. Over de, de straat. Maar het de was de straat heel straat grappig. Ik had de uh, burgemeesterskamer helemaal ingericht. Er valt een kleinkind van de bank. Ja, maar daar kan ze wel tegen. Ja, dat toch. Ik ga gewoon door met spelen. Ja. Mag ik maar, uh, de burgemeesterkamer ingericht, uh, Amsketen hadden ja. we dan opgehangen, uh, een soort bureau neergezet ja. met die hele prachtige stoel met okay, de oude ja. wapen ja. van Zandvoort. En ik had allemaal boeken neergelegd. Ja. En mensen die trapten erin. die dachten ja. dat die echte burgemeester ja. was. Ja. Die dus dus kwamen met <laughs> allerlei problemen. problemen aan. Zo voelde je Toch. je wel, Fritz, ja, goed, zo. ja, En die, die ja. huizennood was echt dan wel heel uh, ja. de, Waar, waar kan er nog gebouwd worden? Ja. Dus ik liet dat kaartje zien. Ik zeg, nou, het is allemaal natuurgebied. Wat denk je? Ja. Nee, dat mag eigenlijk ook niet. Ja, ik nee, denk, ja maar, begrijp ik. Maar ik nou, begrijp wat de bedoelingen In ieder geval, doen. het wordt om 11 uur geopend... Ja. op de boule, boulevard, boulevard. Tuss ja. tussen de Rotonde en... Uh, ik zeg maar even, Dirk ja, van de Broek boulevard. ongeveer. Ja. De van Vauwsen. Ja. Vauw, Vauw, je lijkt nee, ontzettend nee. mooie grote foto's van Joyce. Ja, Joyce ja. Goverde. Ja. En, uh, Zoals mijn neef staat ertussen. Echt waar? Ja, maar dit zijn de Zandvoortse helden. Ja, goed Dus het is heel erg herkenbaar. En wat we daarna gaan doen is uh, even een kopje koffie en een... Uh Heel schattig petit voortje uh, eten <laughs> bij uh, de KNRM-station. Heel goed. Dus okay, ik goed. denk dat we echt die ode moeten brengen aan die mensen... die ja. constant paraat ja. staan ja. voor iedereen. Ja, ja. Wat, wat zie je op die foto's? Ik begreep familieleden van oude redders, zeg maar. Nou ik weet ja. het niet. Ik, nou, we hebben het ja. met Joyce erover gehad. We zijn in het Scheepvaartmuseum geweest. Ja. We allemaal aan voorbereiding. En daar hadden ze toen een opening. En daar uh -huh. zie je een, een mevrouw van 80 Dat was de eerste opstapper. Ja. En dat zijn hun verhalen, maar in Zandvoort heeft ze eigen verhalen. En wat, wat zo frappant is, is dat die mensen helemaal niet op de voorgrond willen. Die willen nee, helemaal nee, niet nee, op de nee, foto nee, en nee. hun verhaal vertellen. Dus die zijn heel bescheiden. Ja. Maar het is allemaal familie van elkaar. Ja. Hè? De oom deed het al en zijn vader deed het ja. al en... Dat zie je nou met uh, Jan-Willem uh, van, uh, van de, Bout, hè? Van hè? de ja. Bout. Die zijn zoon, die stapte weer op. Ja, en uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. zijn vrouw ja, en hè? kinderen. Ja. En, ja, nou, er zijn een paar familieleden nou, ja, die ja, elkaar ja. aansteken. Zeg. En ja. ze ja. mogen de foto's ook allemaal hebben na afloop wow, wat van goed. Joyce. Ja. Leuk ja. mooi hoor. Dus ja. het is echt. Tot strand. wanneer blijven ze hangen, Hilly? Tot 22 nou, december. 22 december, okay. oh, dat is mooi. Ja. Je hebt dus je nog even geniet. de tijd om erin te gaan. We ja. kunnen er nog even van genieten. Ja, zeker. Nou, mag ik jullie... Uh, uh, oh, jij moet nog iets uh, nee, willen nee, zeggen, Fred. Je bent ik helemaal... Ik uh, welkom. Kijk, dit is dan de... de ja, ja, hij ziet er ja, prachtig ja, uit. Heb je dat zelf gemaakt? Nee, dat nee ik heeft uh, Soek zamboer uh, waar ik mee ja? samen Samen beleef Zandvoort de indeling doet en de kunst allemaal. En die borduurt, die doet nou, Geweldig, je dat is leuk. Het is een heel geborduurde. En de achterkant zit ook verwerkt. Okay. En dit is dan Doris Rijkers. Ja, ja. maar het is mooi. gewoon nu Jacobus Koper. Ik begrijp het. Jacobus, Jacobus Koper, Koper zit uh, geborduurd op zijn uh, jas. Ja, ja. Dus is En u uh, ziet er prachtig uit. Ik vind de een Precies. Nou, Hilly, ja. Fred, hartstikke bedankt Heel voor jullie komst. En, en een hele goede dag. Met, ja, met en we hebben een een mooi weer. weer dus ja, we hebben prachtig weer. Ja. Morgen ook, geloof ik. Dus dat uh, is schitterend. Ja. Heerlijk. Heel veel succes, dankjewel. We gaan muziek draaien. We gaan muziek draaien van. Volgens mij, Clark... Ellen Clark, natuurlijk. die komt ook uit Zandvoort. Mag ja. ik die meenemen? Ja. Oh, wat goed. Oh, en als je feel like dan please sing along. No nothing that I ik wil zeggen, dat ik heb words, Maar can je woorden kun even though ik niet altijd show. I'm ben dat je I'm glad you're around Oh, the sun is so strange To hear and see Het blijft druk in mijn winkeltje. Ja, je wordt gebeld, maar je bent jarig, dus ja, dat, dat, dat krijg, krijg je dan. En dan gaan de mensen terugbellen. Ja, dan gaan ze bellen. Ja. Hallo. Hey, uh, ik, uh, wij, wij hebben natuurlijk een uh, samenwerking met uh, uh, Haarlem 105, dat is een uh, lokaal station in, uh, in Haarlem. En uh, nou, die maken ook allemaal uh, een hartstikke leuke radio. En af en toe zijn er items die, uh, ja, die ons ook aangaan. En uh, in dit geval was dat uh, een interview met uh, Arthur van Dijk. En Arthur van Dijk is de commissaris van de Koning in Noord-Holland. En die heeft een brandbrief geschreven over uh, Zandvoort, over het. Uh, het, het, het, het uh, de asiel, de asielbeleid. Uh, opvang, inderdaad. Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, het is een klein beetje achterhaald, omdat gisteren natuurlijk duidelijk is geworden dat die hele asielwet de uh, schop gaat. Precies. Maar goed, uh, uh, de brief op zich was wel uh, uh, heel apart. Ik bedoel, ja. uh, hij, hij stuurde het naar uh, het college van burgemeester Westhouders. Ja. En hij, hij vertelde er iets over. He? We gaan hem 105. Laat me horen. Laat me horen. Komt ie? Oh nee, sorry. Nee, Bijna. dat was hem even niet. Ja, ik was uh, even... In... Ja. Dat is voor mij ook allemaal nieuw, hè, jongens? Ja, je moet, wel, je moet er wel bij blijven. Het verluid van Zandvoort. De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk... heeft Zandvoort een brandbrief gestuurd. In september moeten de gemeenten met een uitgewerkt plan... komen over hoe en waar zij de asielzoekers... die zij moeten opvangen in het dorp gaan onderbrengen. Nadat bleek dat het nieuwe kabinet de stekker uit de spreidingswet wil trekken, stopte Zandvoort alvast met de zoektocht naar een locatie voor een asielzoekercentrum. Maar zolang de spreidingswet nog van kracht is, zal Zandvoort zijn taak moeten uitvoeren, zo luidt de boodschap van de commissaris. En de boodschap ligt hij graag persoonlijk toe. Uh, Arthur van Dijk, dankjewel voor je tijd. Kort? Ja. Uh, he heel kort, uh, want ik weet dat je niet heel veel tijd hebt. Het is natuurlijk in de zomer gebeurd, maar ik weet dat je nou ja, volgens mij volgende week of in ieder geval binnen een aantal uh, dagen naar uh, Zandvoort zal toevoegen om met de wethouder uh, het gesprek te voeren. Um, Zandvoort zegt wij doen het best veel, we hebben heel veel asielzoekers, daarmee voldoen we aan onze taak. Uh, ze hebben heel veel, uh, sorry, statushouders moet ik zeggen, daarmee voldoen zij aan hun taak, zeggen zij. Hebben zij daarin niet een punt? Nou ja, kijk, die statushouders, dat is uh, conform de woningwet uh, ook een wettelijke verplichting. Net als de opvang van asielzoekers ook een wettelijke verplichting. Dus, dus in die zin uh, doet uh, Zandvoort zeker, houdt ze zich zeker aan die taak. Uh, kijk, ten aanzien van het asiel, het is inderdaad een beetje een... Het media heeft die brief een beetje laat opgepakt, omdat het inderdaad al voor de zomer... Daar heb ik die brief al verstuurd. Kijk, ik heb een aantal veiligheidsregio's en via die veiligheidsregio's werken gemeenten samen. En ik heb dat vehikel een beetje gebruikt om die samenwerking, uh, die verschillende regio's... in. Uh, ...in staat te stellen om met een gezamenlijk plan te komen. Nou, Zandvoort heeft gekozen om dat uh, niet in Kennemerland gezamenlijk te doen... ...maar om daar zelf uh, voor te gaan. Dat leek in eerste instantie toch ook wel een beetje van... ...nou, wij wachten het even af... ...maar ondertussen is wel duidelijk dat uh, de minister die er nu zit... ...die werd nog gewoon uitvoert En dat betekent dat ik, uh, nou ja, Zandvoort... Marjolein Faber, PVV, yeah. Marjolein Faber, dat ik er Zandvoort op gewezen heb... ...dat zij wel, uh, als ze dan niet meedoen met... Uh, met Haarlem en omliggende gemeenten, dat ze dat dan alleen moeten doen. En uh, nou, vooralsnog, moet ik je wel zeggen, heb ik de indruk dat uh, ze dat ook gaan doen. Uh, maar die brief um, ja, moet je eigenlijk wel in het licht zien van dat uh, ik in eerste instantie de indruk een beetje kreeg... dat er, uh, dat er vertraging in de, in de lijn kwam. En ik moet voor uh, 1 oktober dit jaar uh, al die plannen bij elkaar opgeteld, moeten wij als Noord-Holland... Nou, Zo'n kleine 16.000 uh, plekken gaan realiseren. Dus dat is niet alleen in Zandvoort, maar natuurlijk in de, in de hele provincie. Ja. En binnenkort komen ze bij mij langs om daar ook over te praten. En uh, nou, ik heb in ieder geval, uh, volgens mij is het allemaal wat genuanceerder. En is het niet zo dat uh, Zandvoort zegt, wij werken niet mee. Het was meer een uh, standstill. En ik zei van, ja nee, maar een standstill kan niet als de wet gewoon uh, nog in werking is. Dus uh, ik heb goede hoop dat Zandvoort gewoon in de plank komt. Maar is het ergens ook niet begrijpelijk dat het inmiddels zo onduidelijkheid is. Ik heb nog nooit zoveel ja, nee, ja, nee over de spreidingswet gehoord als in de afgelopen paar jaar. Uh, ja, nou ja, dat het voor gemeenten ook een beetje onduidelijk is dat ze denken, wij wachten tot er nu officieel is iets gebeurd. We, weet je, Ruud, ik had eigenlijk, voor mij had die spreidingswet ook niet nodig geweest als iedere de gemeente gewoon gedaan had wat, wat gevraagd werd. Nou Uiteindelijk liep dat toch een beetje scheef in Nederland. Toen hebben we gezegd voor de opvang ...crisis hebben we wel degelijk dan toch een wettelijke maatregel nodig. Daarom is die wet in het leven geroepen. Als morgen alle gemeenten met elkaar zeggen van uh, wij doen gewoon wat we moeten doen... ...ja dan is die wet helemaal niet nodig. En dan, dan zou je kunnen zeggen dan is die wet ook gewoon overbodig. Ja. Tot nu toe is die wet er nog gewoon. En uh, Ik heb in ieder geval nog geen gesprekken met de minister gehad... ...en volgens mij mijn collega commissarissen ook niet... Uh, dus ik ben ook benieuwd hoe zij daarin zit en uh, hoe ze daar verder uh, mee wil gaan. Ik ga er maar vanuit dat we dat uh, binnenkort uh, gaan horen. Maar wat ik wel heb gehoord is dat deze minister heeft gezegd dat ze voorlopig die wet nog uitvoert. Dus ja, in die zin is het nu geen ja, nee, ja, nee. Maar is het gewoon ja, we moeten met elkaar uh, die wet uitvoeren. En ja, ik ben natuurlijk wel um, uh, commissaris en uh, ik ben uh, Rijksorgaan, Openbaar Bestuur. Ik moet wel gewoon mezelf ook aan de wet houden. Dus... Ja, volgens mij gaan we dat met elkaar doen, en, uh, inclusief Zandvoort. Maar kan, kan jij daarin, als commissaris van de Koning, heb jij daarin overwicht? Dus als Zandvoort zegt, oké okay, jij zegt het is genuanceerder, het gaat goed, ik heb hele goede hoop. Maar stel ze zeggen, nee we doen het niet. En volgens mij was Beverwijk ook niet zo happig hierop. Nou ja, krijg ik, maar moeten dat zij uitvoeren wat jij zegt? of kan jij ook? Nee, uh, zij moeten uitvoeren wat de wet vraagt. Huh? Uh, en dat doen we via de provinciale regietafel waar ik voorzitter van ben. Als zij stel voor dat de gemeente niet meewerkt, dan blijft er dus een witte plek over in de, in de provincie. Dat meld ik dan ook keurig aan de minister. En volgens de wet is het dan zo dat de minister een aanwijzingbesluit kan nemen. En dan uh, zal ze dus uh, de gemeente die niet meewerkt aanwijzen om alsnog die opvang te regelen. En als ze dan nog weigerachtig zijn, dan uh, zal de minister, zoals dat met een mooi woord heet, in de plaats treden. Oftewel, dan zal ze met financiën van... De betreffende gemeente alsnog in die gemeente plekken reserveren. Maar ik ga jou vertellen, dat gaat zover helemaal niet komen. Uh, ik denk dat uh, de, de indruk die nu in verstand wordt, is dat ze hebben gezegd: Nou, die wet die, die is nog in, in werking, dus wij moeten ons, ons ding gaan doen. En uh, net zoals met staat, zouden ze ook een wettelijke verplichting om die uh, uh, op tijd uh, uh, een woning toe te kennen. Het zijn, kijk, het, het is niet zo dat ik uh, uh, helemaal niks voel en, en niet zie hoe ingewikkeld het bij gemeenten is, dat is ook zo. Uh, aan de andere kant, uh, dit had misschien ook nooit zo'n groot probleem geweest als we in Nederland uh, allemaal op tijd die plek hadden gere gerealiseerd. Maar is het ook niet zo dat uiteindelijk de gemeente de rommel van de landelijke politiek moet oplossen? Nee, we, we zijn samen voor wij het land. En, uh, ik weet het niet, maar het landelijke politiek uh, heeft gebouwen in Den Haag, maar geen eigen gemeente. Dat, dat is ook nog op gemeentegrond van de gemeente Den Haag. Dus, we hebben 344 gemeenten in Nederland en die hebben allemaal een... Nee, ik bedoel meer had de landelijke politiek dit niet een jaar geleden al veel beter moeten orchestreren. En dat nu het ja, een beetje een op bij de gemeenten het op, op het bord komt. Eh, ik bedoel, vorig kabinet is omgevallen om de migratie. Ik denk dat het migratieprobleem, uh, ja, dat, dat de politiek ook naar zichzelf moet durven kijken. Moet zeggen van ja, we, we hadden natuurlijk veel eerder met elkaar uh, de echte beelden moeten zien. En die beelden ook moeten onderkennen. En... Uh, ja, En dan, dan hadden we misschien kunnen voorkomen dat we in de situatie zitten waar we nu zitten. Maar aan de andere kant is het allemaal terugkijken. En ik wil graag vooruitkijken. En ik wil graag ook in samenspraak en in samenwerking met mijn gemeente in Noord-Holland... zorgen dat wat wij moeten doen, dat we dat doen. En kijk, die provinciale regietafel waar ik dan voorzitter van ben... is er niet voor niks, want het is ook de bedoeling... ik heb er ook een team met mensen achter zitten... dat als gemeenten daar hulp bij nodig hebben, dan helpen we ze ook. Hè. Maar goed, dat, dat... dus ik heb, ik heb wat dat betreft er ja, wel vertrouwen in, maar het zal nog wel een, het, zal nog het beste klus worden. En uh, ja, ik hoop wel dat um, uh, deze nieuwe minister uh, uh, en, en met beleid, uh, we moeten het regeerakkoord maar afwachten wat er allemaal... Ik hoor al, vooral nog tot op dit moment wat we niet willen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we straks te horen krijgen wat we wel willen. En dat zal dan uiteindelijk de richting worden waar Nederland op gaat. Ja, want ik vond jou heel positief over dat die spreidingswet blijft bestaan, terwijl ze in eerste instantie al hadden gezegd, die gaat er weer uit. Ja, maar Weet je, de, volgens mij wordt deze minister ook gewoon elke dag geconfronteerd. Ik heb ook nog steeds vragen van, we hebben problemen, de loopt nog steeds vol. Volgens mij is, dat, uh, uh, is daar nog helemaal niets veranderd. En dat is natuurlijk ook logisch, uh, want je kunt er pas veranderen... op het moment dat iedereen in dezelfde meewerkstand zit. En, um, en die wet is natuurlijk niet gekomen, omdat iedereen in die meewerkstand zat. Die wet is eigenlijk, hebben we over onszelf afgeroepen... doordat een aantal gemeenten zoiets hadden van... ja, nou, uh, het, het is niet, we zijn niet verplicht, dus het gaat niet doen... Ja, en, en, en zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, iedere gemeente die een zelfstandige entiteit vormt in Nederland... heeft ook uh, niet vrijblijvende verantwoordelijkheden. En daar past dit eigenlijk ook bij. En het is jammer dat het in de wet uh, is moeten gieten, die verplichting. Maar ik denk eerlijk gezegd... en dat lijkt me ook een veel verstandiger koers... als de minister uh, eerst eens met de gemeente gaat praten over... hoe gaan we dit probleem tackelen. En uh, dan hebben we die wet helemaal niet nodig. Overigens... De, de wat vervelende artikelen van die wet... ...waarbij de minister echt dwang kan toepassen... ...treden pas op op het moment dat de gemeente niet meewerkt. Hè. Ja. Dus als iedereen gewoon meewerkt... Dan, ja, ...dan merk je eigenlijk niks van die wet. Ja, en ondertussen wil Marjolein Faber... ...dus de minister heel graag dat... ...gemeentes één of twee extra asielzoekers opnemen... ...om inderdaad ter apel te ontlasten. Um... Zeker, maar het zijn allemaal labmiddelen... ...want dat is dan één of twee... ...en dan volgende week weer één of twee. Nee, we zullen dus echt wel met elkaar... ...goede, constructieve besluiten moeten nemen... Nou, en er zit nu een minister, en uh, ik wil best met hem meedenken. Maar ja, voorlopig, ik, ik ben nog niet gebeld. En uh, mijn collega's volgens ja. mij ook niet. Dus in die zin uh, ben ik ook in, in, in blijde verwachting van uh, hoe, hoe dat uh, er zeg maar over een paar maanden. Ja, want uit. dat is mijn laatste vraag, want ik weet dat je druk bent. Je gaat nu naar de gemeente, je gaat naar Zandvoort. Dat is heel belangrijk, en laten we allemaal hopen dat dat positief afloopt. Maar je klinkt heel positief daarin. Uiteindelijk moeten jullie toch met z'n allen, al die CDK's, moeten toch allemaal naar. Uh, naar Den Haag en zeggen... jongens, dit moet anders. Jullie moeten toch eigenlijk één front vormen? Want jullie lopen hier allemaal nou, tegenaan. Volgens mij uh, zit er nu een regering die zegt... wij willen het anders. Dus dan denk ik eerlijk gezegd dat de minister... in dit geval nu in de lead is. En bij jou en, moet ze ze aankloppen niet, voor koffie. Ze hebben mij niet gebeld om te vragen... Van hoe het anders kan en moet. Uh, uh, de, dus uh, uh, dit is de uitkomst van de verkiezingen. En er uh, zit nu een minister die in ieder geval heeft gezegd... nou, die wet, de, uh, dit, deze regering die wet moet weg... Maar ik heb nog niet gezien wat het alternatief is. En ik ben dus heel erg benieuwd. En misschien ja, zeg ik even optimistisch gedacht... Uh, weten zij dingen of, of, of, of kunnen zij oplossingen bedenken die ik niet kan bedenken. Maar ik weet wel dat in de afgelopen tijd ja, iedereen het mannenmacht heeft geprobeerd... dit probleem te tackelen. Maar uh, tot, tot, tot op heden hebben we uh, hebben het nog steeds niet helemaal opgelost. En, ja, en, dat, en dat is denk ik wel nodig, want als ik naar de apel kijk... En, wat daar allemaal gebeurt, ja, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk en dat duurt veel te lang. Je klinkt optimistisch, maar wel met een pessimistisch randje. Mag ik dat zeggen? Ja, mag je zeggen. En, uh, maar ik vind ook dat ik uh, de plicht en de taak heb als commissaris... om ook keurig het regeringsbeleid uit te voeren. Nou, dat, dat is nu nog die spreidingswet. Uh, en, uh, en als dat op een andere manier kan en moet... dan ben ik ook bereid uh, um, om daar natuurlijk aan mee te werken. Uh, maar uh, ja, vooralsnog uh, uh, heb ik alleen de instrumenten die, die wij hebben en dat is die spreidingswet. En daar ligt dan ook nog een zware verantwoordelijkheid bij de minister in die wet. Wanneer is het gesprek in Zandvoort? Of met Zandvoort? Nou, volgens mij komt Zandvoort naar mij toe. Uh, volgens mij over anderhalve week of zoiets dergelijks. Ik weet niet precies de datum uitbelangt. Nee, Ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomst daarvan. Heel veel succes in ieder geval. Klinkt, uh, da dat gesprek klinkt in ieder geval positief. En hoe de rest uit zal lopen, dat is uh, ook uh, een kwestie van afwachten. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning Noord-Holland. Heel erg bedankt voor je tijd. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Once there was this kid Who got into an accident And got him come to school But when he finally came back His hair I turned from black into bright white He said that it was from When cause it smashed so hard. Mm -hmm. Once there was this girl Chris Test Dummies. En Hans die zei van is dit wel een hit geweest? Ja Hans. Ja. Dat is nummer 4. In de top, top 40 In die 14 weken. 12 weken. Oh 12, 12 weken. In, in de top al 40 Ik was vergeten. Ja ja ja En uh, in 1994. Nou hartstikke goed. Ja. Dat Leuk plaat. Geleden. En uh, zelfs Marco kende het. Ja. Ah, Bij ons. Marco. ja zelfs, zelfs Marco. Zelfs Marco. Bij ons zit uh, Marco de mis. Normaal ja. dichter bij de zee en uh, schrijven van, uh, nou, ik denk wel 10, 12 boeken al. Uh, ja, ik denk dat ik wel. In Zoiets die... Zee, in die richting. Ja, ik denk dat ik iets van 10 romans geschreven ja. heb in vijf dikkere dichtbundels. Zo, goeiedag. Dus en niet ging. Het, het uh, begint uh, ja. ergens op te lijken. Nou, de laatste is, uh, is uh, vorige maand uitgekomen in augustus. Ja. Uh, het boek Vuur. Het vuur. Het vuur. Het Velles. vuur, ja, vuur zelfs. Ja, ja. Ja, ja. Waar is de titel aan? Uh... Dat is het heilige vuur wat in mij brandt. Oké. Okay, jou jouzelf? Ja, want uh, elke dag opstaan en, uh, en gaan schrijven. Je Ga... zit je ook wel eens af te vragen. Ja. waarom doe je dat eigenlijk? Ja. Gaat dat steeds harder branden? Of, uh, is het een... Nou, het dooft in ieder geval niet. Nog niet. Nou, nee. het, dat doe je goed. Dus het volgende boek komt er alweer aan. Ja, ik denk. ben in uh, hoofdstuk 11 van de volgende roman. Nee, echt waar? Meestal, <laughs> ja. ja. Ja, maar vuur, vuur is geen roman, hè? Nee, dat is een uh, poëziebundel. Het is een uh, mengvorm tussen proza en poëzie. hebben zelf bedacht in 2016. En uh, omdat poëzie wordt nog wel eens een beetje ontoegankelijk. Okay. Toen dacht ik uh, van nou, misschien als je... Proza en poëzie. Ja, dus als je poëzie ja. vermengt met uh, proza. Hmm. En dan doe ik het een beetje in bedekte termen. He, dus niet met eindrijm of hele zwaarmoedige. Maar gewoon een leuk stukje. En je leest het. En dan krijg je vanzelf de poëzie erbij. Ja. Ik zag dat het een, een kwetsbare vragen humoristisch verslag is van het leven. Klopt dat? Ja, dat hoop ik wel. Ja, ja. Want het is jouw eigen leven, neem ik aan. En want, uh, je, je, je, je schrijft veel over, over wat je beleefd hebt. En wat je... Ja, wat ik niet beleefd heb, dat wordt lastig. Nou, waarom? Uh... <coughs> ja, volgens... Nou, je, je kan toch dingen verzinnen. opschrijvers doen dat ook natuurlijk. Hè? Ja, uiteraard. Uh, het meeste is ook verzonnen wat erin staat. Toch wel, ja? ja ik, uh... ik heb het een beetje doorgenomen, maar het, het, het, het, het... Ja. spreekt eigenlijk van de hak op de tak. Hè? Dan ben je weer op de begraafplaats, bij, <laughs> bij, bij, bij Loes. Ja, wacht. Volgens... En, en, en ja, dat, dat heb ik toevallig net even snel gelezen. Dat is een ja. leuk, leuk stukje. Ja. Maar, uh, en, en dan ben je weer ergens anders. Maar dat gaat vaak over... over nou, dat uh, van op die begraafplaats, dat is echt gebeurd. Ja, oh, dat dus is ik, wel zeggen. Ja, ik ging naar het strooiveld om uh, gedacht te zeggen. En die was een paar weken daarvoor uh, in coronatijd uh, was oh, hogeen, uitgestrooid. Hè? Maar ja. ik was nog nooit op het strooiveld geweest. Uh -huh. Dus ik kom bij zo'n uh, prachtig perkje met een boompje. <laughs> en ik denk, nou, dus ik pak dat boompje vast en ik begin wat... Uh, mijn prevelementjes op te zeggen. En ik vraag aan Loes, heb je net gezellig een wijntje en je sigaretjes? En er komt een dame aangelopen, die kende ik uit het dorp. En die zegt, uh, goh, meneer de praat u tegenwoordig met bomen? <laughs> ik zeg, nee, er is hier een uh, vriendin uh, van me uitgestrooid. Oh, maar dit is niet het strooiveld. <laughs> dit is gewoon een perkje met een boom. <laughs> Kom, ik breng u wel even. <laughs> ja, en, dan, en dan, <laughs> dan eindig je met, ik ben, ik ben toch een beetje verstrooid. Ja, nou ja. <laughs> ja, ja, ja. Wat vind jij het beste wat je geschreven hebt in dat boek? Oeh, is dat moeilijk? Nou ja, uh, van de 60. Uh, en je, onderdag, oh, om er dan zo eentje uit te halen. Nou, ik, je hebt sowieso ik heb, ik heb zelf heel erg gelachen om Maas vrolijke crematie. Oké. Okay. Dus uh, dat was... Uh, en kan je dat even voorlezen? Als jullie de tijd hebben, dan wil ik het wel ja. voorlezen. Ik weet niet of het heel lang duurt. Kun je het uit je hoofd of wil je Nee, ik mee? ken het niet. Zie hoe de zee het strand kust. Dat is het enige gedicht wat ik ooit heb geschreven... wat ik zelf uit mijn hoofd ken. Okay. Ja, ja, ja. Je hm. weet ook niet wat er op de kippenstrap staat. Nee. Dat, dat, dat, ik, ik kom daar vaak... En ik lees het altijd. Het is zo grappig. Oh, wat lief. Dat je daar ja, wat mee krijgt. Met ik vond het zo uh, creatief gevonden om uh, tekst op zo'n trap te zetten. Ja, die tekst ja. die op die trap staat. Ja. Heel leuk, ja. ja. ja nou, maar die hebben meer geschreven. Want op de tekst, ook op de kanaalweg, weet je wel. Op dat uh, ja. huis waar ik gewoond heb. Op ja. de zijkant. Dat is ook Mooi. mooi. Ja. Uh, nou, er zijn er wel meer. Plekken. Hoe tijd aan ons voorbij gaat. Ja, hoe tijd aan ons voorbij gaat. Ja. Ja. Ja, ja, mooi hoor, mooi. Dus ja, ze zijn inmiddels een beetje beschadigd. Dus ik ja, ik moet, zag het ja, er zijn wat woorden. moet weggepakt. een of andere commissie ja, aan zijn jasjes zien te trekken. Ja. Of wat sponsors. Ja. ja. Want die bij Chef Amigo op de achterkant. Wat oh ja. ik ooit ja. uh, geschreven heb voor mm -hmm. uh, Gertebach. Ja. Ja, dat is helemaal stuk getrokken. Ja. en... Uh, ja. Dus ja, misschien dat mensen zich willen aanmelden als ze zich geroepen voelen om daar een muurschildering, een gedicht te nou, maken. Nou, je weet het nooit. Dit programma wordt goed beluisterd, dus je weet het niet, hè? Je weet het niet, hè? Hé, mag ik vragen? Jij bent al vanaf 2008 eigenlijk boek aan het schrijven, hè? Klopt ja, dat? Ja, langer al. Ja. Nou ja, je debuut was de Zesde Republiek, ja. En. Ja, nou, ik had daarvoor had ik al wat geschreven. Klopt, eigenlijk ben ik heel, ja. heel jong begonnen met schrijven. Ja. Dus op mijn veertiende ben ik begonnen met poëzie. ja. En voor mijn 23ste werd mijn eerste roman ja, gepubliceerd. Ja, jij hebt wel eens gezegd dat je meer uh, van het leven moet weten ja. om, om goede boeken te kunnen schrijven. Ja. Klopt dat? Ja, daarom ben ik toen gestopt. Ja, je bent <laughs> toen gestopt. Ja, want het was alleen maar boekenwijsheid. En, ja. Uh, ja, je, uh. je moet toch het leven ondergaan ja. en vieren. En jou, jouw boeken zijn ook landelijk te kopen, Ja, ja. En de meeste niet, wel in ieder geval. Ja, en dat via bol.com kan je. Ja, bol.com, uh, bol uh, via de lokale boekhandels. Ja, dus de, je kan. Uh, kom jij op, bijvoorbeeld ook op het boekenbal? Ik ben één keer op het boekenbal geweest. En, en eigenlijk vond ik het daar helemaal niet zo, nee, die, zo leuk. niet zo En jij bent uh, ook niet. Nee, diep ik ben, voor, denk ik. Ik ben nee. niet rekening. Dus ik ben niet zo van dat soort opgeklopte feestjes. Nee. En uh, uh, handjes geven en uh, alle. Schrijvers die zichzelf heel erg belangrijk vinden. Ja, ja. En uitgevers nog veel meer. Ja. Ja, ik zeg altijd, uitgevers zijn, zijn pooiers. <laughs> en schrijvers zijn hoeren. <laughs> dus ja, dat, nou, dat, maar ik zit daar niet zo op te wachten. Nee. En nou, haal je veel van jouw inspiratie uit Zandvoort zelf? Ik zie je vaak op straat lopen. Ja, ja ik ben een slinteraar. Ja. Dus mijn ex-vrouw zei altijd, uh, jij loopt niet, jij slentert. Maar ja, slenderend heb ik de mooiste dingen gevonden in plaats van rennend. Ja. Zie je meer, hè? Slinterend. Ja, rustig Durk. aan. Gewoon ja. kijken. jij ja. hey, hebt ook een, een, een zakelijke achtergrond gehad, hè? Je, ja. Je bent in zaken geweest. Kun je zeggen welke zaken ongeveer? Nou, ik heb ooit een marketingconcept uitgerold. Oké. Okay. En dat had ik internationaal in de markt gezet. Wat voor concept was ik dat? Ik deed een soort headhunters voor fabrieken. Oh. En dan... Uh, deed ik de analyses van de agenten en distributeurs. Oh. Dus je hebt een bepaald productie... Uh, ik zal het <laughs> proberen kort houden. Yeah. Ja, je hebt een bepaald machinepark. En uh, als jij naar 15 landen exporteert... maar je machinepark kan er 20 aan... dan leid je eigenlijk vijf landen verlies. Ja, ja. Okay. En, en dan zocht ik uh, voor die vijf landen zocht ik agenten. Oh. En dat, uh, dat liep goed? Ja, dat liep uh, yeah. heel goed. Beter dan uh, verdienen met... Uh, boeken. Ja, sch ja sch schrijver moet je niet <laughs> worden verteld worden. Nee, dat, dat is uh, eeuwige honger en, uh, ja. en, be en bedelen. Ja. Uh, eeuwige honger. Ja. Hé, hey, maar je zou nog een stukje voorlezen. Ik... Uh, oh, mag, mag ik nog heel even... Ja, ja. Nee, Want je, je bent ook barkeeper geweest, hè? Klopt. Ja, ja. Uh, nou, ja ik ben in Amsterdam, uh, oh, ben Amsterdam. bij het Leidseplein. En ook uh, nog bij Liva Lok... Abelieva. ja. ja, ja, ja. In, uh, in, in de Kerkstraat? In oh, de Kerkstraat. De, die, had... niet, ja, die had de Sphinx. In, uh, oh ja. Oh, dat oh, was wel een hip. Dat was na, na de boeddha Club of zo? Ja. ja Oké, okay. ja, ja. ja. ja. Hey, en, en wat ik ook heel leuk vond, je was ook uh, bedenken van quizvragen. Ja. Heb je ook gedaan. Ja, jarenlang Bij heb je Bij 1 tegen 100, Weekend Miljonairs heb, ja. heb jij vragen bedacht. Ja. En ook de antwoorden erbij gesteld. Dat, dat lijkt me wel een heel leuk beroep. <laughs> het was prachtig. Ja. Met, met wie deed je dat? <laughs> Ja, met een team. Met Jack... Um... Met een team, ja. Nou, je had zo'n heel team van 1 tegen 100. En ja, ja, ja. Dus ja. Maar dat, ja, daar staat best ja. wel druk op. Want uh, ja, je moet zo ontzettend veel opzoeken. Ja, dat begrijp ik. Nou, hou ik heel erg van, van dingen opzoeken. Ja, en vroeger was het anders dan nu natuurlijk. Hè? Want nu is het ja. een stuk makkelijker met, met uh, je googelt. Uh... Ja, maar je moet uh, ook wel door de informatie heen kunnen kijken. Want ja, ja, er staat ja. ook ontzettend veel troep tussen. Ja. Dus als je ja. geen uh, relativerend en onderscheidend vermogen hebt... en er staat 100.000 euro op een vraag... Ja, dan, uh, dan ga je echt anders piepen. Ja, dat begrijp ik. <laughs> ik. Dus, wel de, dus over dat de heb de ik de tijd bij En Hoe kijk jij tegen AI aan? Artificial Intelligence? Ja, we moeten het kunnen blijven beheersen. Want uiteindelijk worden er ook boeken mee geschreven. Ja. Maar goed, uiteindelijk blijft de mens de vonk. Dus, uh, het vuur. Ja, het vuur. Ja. En artificiële intelligentie, eigenlijk is het geen intelligentie. Nee. Dus het is eigenlijk een foute term. Ja, ja, ja. Ik heb het ook wel eens geprobeerd met bepaalde onderwerpen... maar wat er dan uitkomt, ja, het klopt allemaal wel... maar er zit helemaal geen ziel in. Weet je? Nee. Snap je nee. wat ik bedoel? Ja, ik, ik weet als als jij zelf een stuk maakt, dan, of, of een boek schrijft of een artikel schrijft... dan kun je je eigen interpretatie eraan geven. Ja. Maar dat, dat kan natuurlijk een computer niet. Nee, nou ja, goed... Dus, uh, die gaat alleen uit van feiten. Snap je? Nou, ze kunnen natuurlijk ook wel dingen combineren. en dan. Uh, ja, oké, okay, maar... Maar uiteindelijk, een uh, ja, schilderij van Rembrandt kan je ook niet zelf namaken. Nee. Dus een, een schrijver, nou, is wel die heeft een bepaalde he? signatuur. <laughs> een componist heeft een bepaalde signatuur. Ja, ja, klopt, klopt. Hé, hey, jij zou een stukje voorlezen. Heb jij, uh, zeg maar, uh, nee, nee, je nou, hebt ik heb hier een boekje en uh, zoek maar een, uh, een leuke uit. De eerste, de beste? De eerste, de beste. Nou. Het zijn niet hele lange stukken. Dus... Nee, nou, anders lees ik wat sneller voor. Nou ja. <laughs> Wie? Gaan. Wie zal mijn lakens verschonen? Mijn slobberende ondergoed uittrekken? En mij van kop tot tenen wassen? De gang schrobben? Mijn wollen sokken soppen? Helpen met plassen? Traantjes stoppen met een praatje of verhaaltje? Mijn doorlichtplekken insmeren met vette zalf en de schapenvacht uitkloppen... waarop dit in papier dun fel verpakt karkas ligt... en het gedroogde gepelde beest exact terugleggen op mijn grillige aanwijzingen. Zal iemand zonder klagen vele malen per dag mijn kussens van de grond rapen en opschudden... mij s'avonds instoppen met een zoentje op mijn bol... rijst de pap warmen om de lauwe brei lepel voor lepel, met het geduld van een zuster, die heilig in de liefde van Jezus Christus en Gods paradijs gelooft, te laten zweven naar mijn mond. Iemand die mijn tanden vasthoudt, terwijl ze gepoetst worden, en ik reutelend mijn onderbroek weer zit vol te poepen, die net was verschankt, mijn handen pakt, omdat ik bang ben geworden voor de geluiden in de nacht. Fluisterende geesten van dierbare overledenen, die je vraagt het leven los te lagen, weg te jagen. Iemand die geduldig luistert naar mijn gebrabbel over mensen die al jaren dood zijn of ze niet kent omdat ze nooit hebben bestaan. Tegen mij zal zeggen dat ik morgen jarig ben en mij de volgende dag helpt alle 84 kaarsen uit te blazen. Wie? Daar denk ik aan, terwijl ik je pispot in de plee leeg, doortrek en diep van je houdt, moeder. Mooi, mooi, mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, prachtig, prachtig. Ja, je moeder, uh, ja. je ouders, ja, mijn ook ja. bekend natuurlijk. Ja. Je vader ja. Uh, ja. met een met strandpaviljoen gehad, uh, ja. een café gehad hebben, dorp, ja. klein ook nog. Ja, hij met, was toen, de tijd was hij... Uh, de, raad, hij de raadsheren, kan ja? dat? Ja, he. vader was toen 13 jaar lang uh, wethouder. Wethouder geweest natuurlijk. Ja, en, uh, ja eigenlijk fulltime met politiek bezig, ja. maar hij wilde ook nog een ontmoetingsplek hebben. Ja. Dus toen hebben ze na de strand en hebben ze de, de raadsheer uh, geopend. Ja. En uh, ik deed dan uh, s'avonds bokschool uh, Marco Termes, Want ik heb zo... <laughs> oh ja? <laughs> oh, ik heb het al lopen knokken. <laughs> <laughs> ja, <dat>, ja dicht is... <laughs> maar jij bent dus eigenlijk half opgegroeid op het strand ook. Ja, even, toch? ja ik ben, ik ben ja. echt een zoon van, uh, van het strand. Ja, ja. Ja, dat ja, dat is Ik, mooi, ik ben natuurlijk. helemaal verzot op de zee en, uh, ja. en het strand en... Ja. Ja, en op Zandvoort ben ik echt een kind van Zandvoort. Geef je dat veel inspiratie ook? Die, die zeeën en de duinen en de natuur? En... Ja, natuurlijk. Ja, alles eigenlijk ja, alles, alles, mateurs, alles ja. is inspiratie. Ja. Eigenlijk is inspiratie voor amateurs, zeg ik altijd. Ja, als je naar een café gaat, kun je ook inspiratie <laughs> opdoen. Doe ja, dat dat ja. doe ik elke dag. Geloof mij nog dat doe ja. ik elke dag. Ja, ik, wil, dus, ik, wil niet, ik wil niet veel zeggen, maar ik heb je veel zien lopen richting. Ja, de... en, en, en zwalken terug. Ja, nee, zwalken terug. Ja, ja, ja, ja vloeibare ja, ja, ja. inspiratie. Ja, ja, ik hou van een borrel. Ja. Ja. Nou, Marco. Ik, uh, ik was vereerd dat je hier was. Ja, ja hartstikke leuk dat nou, je er was. bedankt voor de uitnodiging, heren. Uh, ja, uh, ja, ja, ja. En als je weer een boekje schrijft, dan uh, kom we maar hier, uh... De volgende staat alweer op stapel. Heel okay, ja, goed. <laughs> en maar... je snel terug. En Marco ja. is iedere laatste zaterdag van de maand te beluisteren... in het programma Sofort op Zaterdag he, met, van Rob Harms. Ja. ja. En uh, nou ja, de, de, de, de, daar kom je het eind van de, deze maand weer, als het goed is. He? Ja, ja, als het goed is. Nou, hartstikke, hartstikke goed. <laughs> Dankjewel, Marco, ja, voor jongens, je komt. Jongens, bedankt. En succes met je boek. Jo. Oké. Okay. Hoi. the day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye.